Zes uur. Dit is Radio 1. met Jeroen Snel. U kent hem nog wel. Brandon, de jongen van 18 jaar die drie jaar lang vastgebonden zat in de instelling die voor hem moest zorgen. Straks hebben wij nieuws over hem naar het NOS-journaal met Dorald Megens.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 Een van de bekroonde scholen is de Van Of in Den Haag. De directeur legt uit waaraan de school dat te danken heeft. Het eerste wat we doen is de leercultuur verhogen, de cultuur van het leren van elkaar. Daarnaast hebben we ook het brede buurtschoolstukken, de Partners in de Wijk. En natuurlijk ook het stuk Educatief Partnerschap. Uh, ...ouders op de school, we noemen het eigenlijk oude betrokkenheid... ...maar gewoon samen met de ouders laten zien wat, nou, wat wel of niet kan met hun kinderen. Het aantal excellente scholen is hoger dan vorig jaar, toen waren het er 52. Dat was de eerste keer dat het predicaat werd uitgereikt. Staatssecretaris Dekker hoopt dat docenten van excellente scholen... ...ook af en toe bij andere scholen les gaan geven om hun kennis over te dragen. De Israëlische oud-premier Sharon wordt niet herdacht in de Tweede Kamer. Dat heeft voorzitter Van Miltenburg laten weten. PVV-leider Wilders had een verzoek ingediend... om Sharon morgen te herdenken bij het begin van de vergadering. Maar na overleg met andere fracties... heeft Van Miltenburg besloten dat dat niet gebeurt. Ze zal wel een condolencebrief naar Israël sturen. Sharon overleed zaterdag op 85-jarige leeftijd. Hij is vandaag met militaire eer begraven. Namens Nederland was oud-premier Kok daarbij... En vindt dat Sharon op een evenwichtige manier is herdacht. Een begrafenis heb je maar één keer in je leven. En uh, dat is meestal niet de dag waar breed wordt uitgevent over dingen die minder goed deugden. Dus over het algemeen komen de goede eigenschappen van de mensen alleen als wat meer tot uitdrukking. dan zal deze dag geen uitzondering op geweest zijn. Maar ik vond het alles met elkaar, ook tussen de regels door. toch voldoende evenwichtig. De Friese GGD dringt aan op landelijk onderzoek naar dioxine in eieren van hobbyboeren. Onlangs werden in Harlingen hoge dioxinewaarden gevonden in de kippen van 13 gezinnen. Uit vervolgonderzoek blijkt dat het mogelijk om een landelijk probleem gaat. Volgens de GGD Friesland komt de dioxine uit verbrandingsresten en as van bijvoorbeeld oude kolenkachels. Boeren met minder dan 200 kippen worden daar niet op gecontroleerd. De gezondheidsrisico's zijn beperkt, maar de Friese GGD wil toch een landelijk onderzoek. Omdat er heel veel mensen zijn die geregeld eieren van hobbyboeren eten.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 Seedorf speelde van 2002 tot 2012 voor AC Milan. De club van Nigel de Jong en Urbier Emanuelson... zetten vandaag trainer Massimiliano Allegri op straat... vertelt voetbalcommentator Andy Houtkamp. Allegri, die de Rossoneri sinds de zomer van 2010 onder zijn hoede had... wordt afgerekend op de slechte resultaten van dit seizoen. Seedorf, ex-speler van AC Milan... staat al heel lang hoog op het verlanglijstje van de club uit Milaan. Mogelijk is Jaap Stam zijn rechterhand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 Verkeersinformatie, Erwin de Hart van de ANWB. Alles bij elkaar staat er nu 95 kilometer file. Verdeeld over 27 files door het hele land. Voornamelijk bij Rotterdam en Utrecht nog steeds. En dit zijn de opvallende files. Op de A10-ring Amsterdam-Zuid richting Den Haag... staat bij Knopende Amstel nu 2 kilometer file. Er zijn ook twee rijstroken dicht. Het komt door een ongeluk. Ook door een ongeluk op de A20-hoek van Holland... richting Gouda een file. Tussen Knopend Ketelplein en Knopend de Brekseplein... acht kilometer. Daar is de weg inmiddels weer vrij. Ook op de A20-Gouda richting Hoek van Holland staat bij Knopertsbrekseplein 4 kilometer. 2 kilometer op de A27 Utrecht richting Golkum... tussen Knopert Rijnsweerd en Knopert Lunette. Door een ongeluk is de rechterrijstrook afgesloten. Op de N325 richting Nijmegen staat bij Husse 4 kilometer. Al de hele spits staat daar een file van 4 kilometer... door een kapotte vrachtwagen. Er is een omleidingsroute via de borden 63. En een lange file op de N2 de randweg van Eindhoven richting Maastricht. Tussen Veldhoven en Knopert-Leenderheide staat 7 kilometer...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 Met Jeroen Snel. We worden allemaal steeds ouder, maar we willen stuk voor stuk het liefst jong zijn. Professor Rudy Westendorp schreef er een boek over. Wat we in elk geval niemand gunnen, is wat Brandon overkwam. Die op zijn achttiende drie jaar lang opgesloten en vastgebonden zat. omdat de instelling geen raad met hem wist. Moeder Petra van Inge en advocaat Sophie Visser hebben straks nieuws voor ons. En wat is er nog aan de hand met de waarjong? commentator Jasper Klaswijk. Klapwijk ziet een hoogspel in de polder. Ja, we worden steeds ouder, maar niemand wil oud zijn. Zwitserlevengevoel. En momenteel heb ik een goede relatie met jou. Elke avond komen we bij elkaar en dan kijken we tv. Kaartje leggen. Zwitserlevengevoel. Lekker warm Zwitserleven water, lekker ontspannen. Ja hoor, lekker. Ja. Het Zwitserlevengevoel. Professor Rudy Wessendorp, u telt af wanneer u met pensioen mag. Nee, zeker niet. Ik ben net aan mijn tweede carrière begonnen. Dat, uh, ja, ik ben nu 54 en ik realiseer mij dat ik nog 20, 25 jaar verder moet. Op z'n ja. minst. Ja, zoiets. Ik ga natuurlijk 90 worden, dus ja. ja Wat het... gaat de toekomst meebrengen? Commentator Jasper Klapwijk, veel mensen doen dat wel, hè? dat aftellen. Een aantal mensen wel, maar uh, gelukkig zijn er hoe langer hoe meer mensen in Nederland die uh, graag willen doorwerken. Ik heb daar gelukkig een onderzoek uh, ooit over mee mogen maken. En mensen vinden dat heel erg positief aan de nieuwe ontwikkelingen. Petra van Inge, moeder van Brandon en Sophie Visser, advocaat. Straks uh, gaan we het met jullie hebben over Brandon. Jullie hebben nieuws, maar eerst even in het algemeen. Hoe is het met Brandon, uw zoon? Uh, met Brandon gaat het hartstikke goed. Hij uh, werkt, hij kookt, hij uh, doet eigenlijk alles wat uh, een normaal mens ook doet. Dus het gaat goed met hem? Ja, het gaat hartstikke goed. <middels> Ja, kent u die mop van de paus die naar Nederland zou komen? Die kwam dus niet. Aan de telefoon Paul van Geest, kerkhistoricus. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, de paus zou komen ergens dit voorjaar... en dan vandaag toch ineens het persbericht van de Rooms-Katholieke Kerk. Hij komt niet. Wat is de reden? Ja, ik tast volledig in het duister. Ik heb het persbericht van de Nederlandse Bischopconferentie... Uh, bestaat uit 69 woorden, niks meer en niks minder, uh, zojuist gelezen... En ja, ik, ik kan er eigenlijk heel weinig uh, uit opmaken. Ik weet niet of de bischoppen hem nou daadwerkelijk uitgenodigd hebben. Uh, er staat uh, in of uh, dat de mogelijkheden voor een bezoek zijn uh, na de afgetast in de overleg met de PAUS. Ja, dan vraag ik me af, is hem een scenario voorgelegd? Uh, uh, uh, uh, heeft, hebben de Nederlandse bischoppen gezegd, uh, ja wij, wij uh, hebben een volledig uitontwikkeld scenario en wij kunnen garanderen dat u een... Heel vruchtbaar bezoek. Dat persbericht staat heel haaks op de eerdere mededelingen... van hulpbisschop Hendricks en uh, van Bistom uh, Haarlem. Punt, ja. Waarin, uh, ja, en bischop Punt. Waarin uh, ja, zij zeiden dat ze veertig minuten met de paus hadden gesproken. En de paus zich zeer enthousiast ja. betoonde. Dus ik tast ik volledig in het duister. Ik bevind mij in een wolk van niet weten. B Bisschop Eik, die was afgelopen vrijdag toch in Rome? Ja, ja toen, dat heb ik begrepen, ja. Toen heeft u de paus ontmoet en gesproken... Ja, maar waarover, dat weet nou, ik niet. Als u wilt weten wat daar besproken is... dan zou u uh, uh, kardinaal eigenlijk moeten Nee, dat begrijp ik, maar vragen. ik kan me voorstellen... dat als een bezoek in de lucht hangt... of een uitnodiging in de lucht hangt... dat daar natuurlijk afgelopen vrijdag over gesproken is. Ja, ja als. als. Dat is wel een hypothese. En dan zou er iets uh, verkeerd kunnen zijn gaan, Ja, Dan is inderdaad de vraag hoe... Hè, stel dat dat gebeurd is, waar ik geen uh, bewijzen van heb... want ik weet niet wat er besproken is... maar ja, hoe breng je... Uh, ...het enthousiasme over... Maar ...waarmee je de paus wil ontvangen in Nederland. Ja. Kijk, als je een volledig... Uh, ...ontwikkeld... Uh, ...draaiboek hebt... ...en je zegt, nou, we geloven erin... ...en, uh, al heilige vader, het zou het land... ...geweldig goed doen. Als u hier, hè, wij zijn toch ook een randgroep... ...een zeer geseculariseerd land, als u hier... Uh, ...zou komen, want u ligt in Nederland... ontzettend goed ja, dan maak je de paus misschien enthousiast om uh, te komen. Maar ik zat naar aanleiding van het persbericht ook wel te bedenken... ja, de katholieke kerk in Nederland is misschien ook wel... een ongelooflijk kwetsbare organisatie aan het worden... die misschien de organisatie ja, zou moeten uitbesteden aan, uh, ja, aan wie eigenlijk. Ja. Dat is ook weer een vraag. Maar het is hun, hun hoogste leden die, uh, ja, die uitgenodigd aard... moet worden. Maar ho hoezo zijn we kwetsbaar? Nou ja, kijk, de, de organisatie als zodanig... Ik, heb, uh, wat ik was echt verbaasd over ja, de kortheid en de vaagheid van het persbericht, ik dacht, ja, wie maakt dat? En Ik ben toen dus nagegaan hoeveel mensen er eigenlijk op het aartsbisdom of op het secretariaat van de Nederlandse kerkprovincie uh, werken. Ja, het zijn op het aardsbisdom uh, 17 mensen en dan ook een aantal part-timers. Dus dat geeft eigenlijk wel aan dat wij niet te vergelijken zijn... met bijvoorbeeld het aartsbisdom Keulen. Nee, oké, okay, maar waarin Willis waar, is een weg, om, toch? Door de ja, maar, maar goed, waarin Willis is een weg en als het dan eenmaal zover is... dan uh, uh, uh, uh, heb je natuurlijk je hulptroepen die je kan nou ja, inhuren. ja, dat lijkt mij ook. Kijk, ja. los van de organisatie zijn er natuurlijk genoeg katholieken het... in Nederland... die wat kunnen, die wat willen, die vermogend ja. zijn. Die zeggen, nou goed, wij uh, als de bischoppen ons vragen om mee te helpen aan Tuurlijk. de organisatie. Maar Paul van Geest, voor jou als kerkhistoricus... het lijkt wel of de paus gewoon niet welkom is in Nederland. Nou ja, er staat aan het eind van uh, het persbericht wel... het blijft. Uh, hij blijft, dus de paus, voor ja. de Nederlandse bischopconferentie uh, van harte. Ja, maar welkom. Dan, die zin ja, die komt, komt naar een andere zin, hè? een vreemde zin. Want je gaat er natuurlijk vanuit nee. dat hij uh, uh, ja, uh, door bisschoppen op, op handen wordt gedragen... en dan ook welkom is uh, ook om hen een hart onder de riem te steken in het pastoraat. Maar het dan economisch. lijkt het net of de paus uh, de Zwarte Piet uh, krijgt toegespeeld. Dat hij niet wil. Ja, ja, dat is inderdaad uit de zin op te maken. Er zijn mogelijkheden afgetast en de pauze heeft te kennen gegeven... de komende periode om bezoek te gaan naar het Land en enkele andere landen. Dan denk ik, nou ja, die andere landen... waarom zouden wij ja. uh, als Nederland daar niet toe kunnen een worden? Beetje... Kijk, waar, het is precies wat u zegt, waar en wil is, is een weg. Ja. Je zult een netwerk moeten openslaan... Uh, talent, kennis, kunde en vermogen bijeen moeten brengen... en dan zeggen, jongens, we gaan ervoor, we nodigen de pauze uit... want we kunnen het, we hebben het in ons... Ook al is de organisatie van de Nederlandse kerkprovincie heel kwetsbaar. Goed, uh, hij, hij, hij zou welkom moeten zijn. Ja. Waarom die uitnodiging uiteindelijk niet die kant op is gegaan, weten we niet. Nee, nee. Uh, ik ben uh, echt volledig in het Duits. Ja. En ik vind het persbericht een beetje haaks staan op het enthousiasme dat Hulbis op Hendrik en, en de pauze krijgt die zwarte piet. Wanneer komt er een periode dat opnieuw gesproken zou kunnen worden over een uitnodiging? Er gaat op zijn minst lange tijd overheen. Oh, meneer Stel, ik heb, ik heb, geen, flauw, ik heb geen flauw idee. Ik heb. Uh, het persbericht naar uh, een van, uh, iemand uh, in Rome gestuurd, waar ik uh, ja, mee samenwerk. En die was hoogst verbaasd over uh, ja, het niveau van het persbericht. Want het is, dat is, is toch een hooggeplaatste curiebeambte. En dan denk ik, ja, er lopen toch een hoop lijnen nu door elkaar. Waar, waar ik geen zicht op heb wie wat nu precies waar doet en wie wat nu precies wat wil. Kerkhistoricus Paul van Geest, dankjewel. Graag gedaan. De dag van Maragje. Straks hebben wij commentator Jasper Klapwijk... die zijn eigen ideeën heeft waarom de Waajong opeens inzet is geworden... van gedoe in de polder. Maar eerst uh, gaan wij naar Maragje fixen. Ja, de dag van. De dag van de vondst. Nou, het is niet helemaal waar, want vorige week is die gevonden. De vondst van een guillotine in Duitsland... En niet zomaar een guillotine. Een guillotine waarmee duizenden Duitse verzetsmensen zijn omgebracht. Waaronder de beroemde Sophie Scholl. Lid van de pacifistische studentenverzetsgroep. Maar dat Weizen. is een middenleeuwse bedoel? Uh, uh, ja, en ja. dat werd nog steeds gebruikt in de Tweede Wereldoorlog. Ja, duizenden zeg maar. mensen mee omgebracht. Nu is die gevonden. Nou, op zich al bijzonder dat die gevonden is in een museumdepot. Dan denk je... Dat was misschien niet heel moeilijk om hem daar te treffen. Maar de vraag is nu in Duitsland: is het wel kies om die guillotine tentoon te stellen? Kan je dat wel doen? Wat vind jij, Jeroen? Ja, ik denk dat de Tweede Wereldoorlog dan zodanig lang geleden is dat dat nu wel kan. Ja. Ja. Ik vroeg me dus vervolgens af, inderdaad, van nou, oké, okay, dat is lang geleden. En maar het is belangrijk hoe zit... dat het verhaal wordt verteld, natuurlijk, wat ja. je zegt. Want dit wisten we niet. Hoe zit dat in Nederland? Uh, want daar zijn ook natuurlijk allerlei objecten... die op zich uh, uit de Tweede Wereldoorlog komen. Maar worden die wel allemaal uh, tentoongesteld? Ik belde met Liesbeth van der Horst... van het Verzetsmuseum Amsterdam. Wij uh, hebben wel bijvoorbeeld de trui waarin Gerrit Jan van der Veen, een hele beroemde verzetsman, is gefusieerd. En waar ook nog allemaal bloedvlekken in zitten. Zijn lichaam is opgegraven na de oorlog. Toen is, heeft hij dus andere keren aangekregen voor zijn herbegrafenis. Dat is zo'n object wat wij eigenlijk te luguber vinden om dat te exposeren. Ja, dus... Jouw punt van de tijd gaat niet altijd op. Want nee. zo'n zo verzetsman, uh, zijn shirt is dan te heftig, vindt men. Um, eigenlijk zijn er dus geen regels voor, kom ik vandaag achter. Um, iedereen bepaalt het voor zichzelf. Ik vroeg me af, hoe zou nou zo'n guillotine vallen in Nederland? Hele grappige woordspeling, maar wel een beetje pittig. Um, is dat nou een aanwinst waar elk museum om staat te springen? Ik vroeg het Siebe Weide van de Museumvereniging. Wij uh, hebben wel bijvoorbeeld de trui waarin Gert-Jan van der Veen... een oh, ja. hele beroemde verzetsman is gefusieerd. En waar ook nog allemaal bloedvlekken in zitten. Zijn lichaam is opgegraven na de oorlog. Toen is, heeft hij dus andere kleren aangekregen voor zijn herbegravenis. Dat is zo'n object wat wij eigenlijk te luguber vinden om dat te exposeren. Ja, dat was dus nog eventjes de mevrouw van het Verzetsmuseum over dat shirt. Uh, nu, als het goed is, die quote van de museumvereniging over die guillotine... Het verzetsmuseum of het museumvereniging. Ze hebben zich bedacht. Nou, Vertel even, die, wat, wat ja. was de uitkomst van dat gesprek? Nou, ja, dat die, die, die, die, dit was wel grappig, want hij zei... Ik zeg, vind je dat nou leuk om zo'n object ja. te hebben? Hij zegt, nou leuk, leuk, nee, dat kan je natuurlijk niet zeggen. Maar hij wilde het wel hebben. Nou, dan zegt hij, het is een object waar je koude rillingen van krijgt. Het is een heel sterk object. Zo klinkt dat dus in musea. Je zegt dus niet dat je zoiets leuk vindt om ja. te hebben... maar het is een sterk object. En gewild. Ja, maar hoe zit het nou met die objecten van historische waarden die nu nog veel te gevoelig liggen. Pas was er heel veel te doen rondom de auto van uh, Carstatus. Over ontstond commotie toen die in het depot van het politiemuseum bleek ja, te staan. Ja, de zwarte Suzuki Swift. Inderdaad, is uiteindelijk vernietigd. Um, maar uh, er is nog meer, het pistool van Pim Fortuyn. Waarmee Pim Fortuyn is doodgeschoten. Daar is dus zelfs een bestuurder van het Rijksmuseum over gestruikeld. De directeur wilde dat in huis halen. Frits van Oostrom uit de Raad van Bestuur stapte daarom op... omdat hij het niet vond kunnen. En ik belde van Oostrom nog even met de vraag... waarom hij het destijds zo heftig vond dat hij opstapte. Was dat misschien omdat dat heel veel mensen zou raken... Het werd daar ingebracht in de Raad van Toezicht van ja, we krijgen ook dat pistool van Tim Fortuyn. En toen zei ik, wat is dat nou voor onzin? Wat moeten jullie daarmee? in godes naam. Wat, wat, en, en toen zei ze, ja we hebben ook het zwaard waarmee Van Holle Barneveld is onthoofd. Ik bedoel, en als je het eenmaal hebt, gooi je het niet weg. Dat snap ik ook wel. Maar je gaat toch niet het pistool, uh, het moordwapen van Tim Fortuyn verwerven voor het Rijksmuseum? Ja, hij zei ook vervolgens... Uh, ik dacht van, zou dat nou zijn dat hij dat niet vond kunnen... omdat dat mensen zou raken? Hij zei, nee joh, ik dacht dat er gewoon geen bal aan was... voor mensen om naar een pistool te kijken. Ik dacht wel, waar is dat pistool uiteindelijk gebleven? Want er is dus heel veel commotie over geweest. Ik belde met het Openbaar Ministerie, die moesten het uitzoeken. Ik belde naar het Rijksmuseum, moest het uitzoeken. En vlak voor de uitzending belden ze me terug met de opmerking... dat het in het depot ligt van het Rijksmuseum... maar voorlopig niet getoond wordt omdat uh, ze daarover in gesprek zijn met de familie... en het nu nog te heftig is. Rudy Wessendorp. Ja, ik had het al gehoord dat het bekend was. En dat was de, de, functie, de andere functie van het Rijksmuseum. Um, niet alleen de schatten van cultuurhistorische waarden... maar zoals ik het begrijp, zoals de museumdirecteur het aan mij heeft uitgelegd... ook van sociaal-historische achtergrond. Precies, maar als het te kort geleden is, ja, dan ligt het te gevoelig. Ja, maar... Ja, ja, dat, dat, ik begrijp wel dat dat, maar dat is, het verwerven is één. Omdat je zegt van nou, eens komt er een tijd en dan kan het wel, laat Maar, maar we dan heb je tentoom, het maar liggen. Dan heb je kluis. het liggen, want kijk, anders dan krijg je ook de vraag, waar blijft het dan? En moet het dan ergens in een Agenebisch museum zonder context dan ergens tentoongesteld worden? Ja, dat is nog gekker, dat wil je helemaal niet. Uiteindelijk ben ik er nog niet achter waar het mes nu ligt, uh, waarmee Theo van Gogh is vermoord. We blijven het ja. volgen. Ja, morgen meer. Straks het commentaar van Jasper Klapwijk op de Waar en de Herkeuringen. En we praten met Petra van Inge over Brandon.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 Crystal met home. Dit was de dag waarop naar buiten kwam dat er wordt gewerkt aan een nieuw anticonceptiepil. Deze pil, die op zijn vroegst over voor twee jaar op de markt komt, zou geen nare bijwerking hebben. Als een verlaagd libido marktje herkingen dat, en stemmingswisselingen. I feel great. is boring. Aren't you little yes. mm, beer. Oh, that's wonderful! Dit is de dag waarop naar buiten kwam dat Nederlandse vrijwilligers... voor ruim 10 miljoen euro bij, bij elkaar stelen. Volgens Nederlandse organisatie Vrijwilligerswerk... gaat het in de meeste gevallen om een paar duizend euro. Maar soms worden er tonnen ontvreemd van de organisatie waarvoor ze werken. Het werkelijke bedrag zou volgens onderzoeker Maarten den Oude nog hoger liggen. Dit was ook de dag dat het nieuwe briefje van 10 euro... door de Europese Centrale Bank werd onthuld. Het biljet lijkt op het oude, maar ze gaan langer mee... en ze zijn beter beveiligd tegen vals munterij. Vanaf september dit jaar kunt u het nieuwe tientje aantreffen in uw portemonnee. Wat, uh, wat is uw eerste reactie op het nieuwe tientje? Geweldig. Indrukwekkend. Fantastisch. Zo goed. Allemaal zo natuurlijk. Het is natuurlijk uh, kolossaal. En dit is ook de dag waarop de spanning onder de inwoners van de provincie Groningen oploopt. Nu het erop lijkt dat minister Kamp aanstaande vrijdag zijn besluit over de gaswinning bekend maakt. Op verschillende plekken in de provincie wordt er gedemonstreerd. Zojuist nog bij het provinciehuis. Lezen we rustig thuis even door. Geef het aan je ouders. Heel belangrijk, ook voor jullie toekomst, voor de veiligheid van de provincie. Ja? Opnieuw dus een manifestatie hier in Groningen... om aandacht te vragen voor de gevolgen van de gaswinning. De aardbevingen natuurlijk en de gevolgen voor de woningen... maar ook het onveilige gevoel om daar te moeten wonen. Gisteren werd er een boorlocatie van de Nam in het Zand bezet... en waren er nog twee demonstraties bij andere boorlocaties. Vanochtend gebeurde hetzelfde bij een boorlocatie van de Nam in Scheemda... en nu dus een manifestatie bij het provinciehuis in Groningen. Een paar Leden van de Groningen Bodembeweging delen flyers uit. Corine Jansen van die Groningen Bodembeweging. Het zijn maar een paar mensen, maar ik heb wel het idee... dat de onrust, de onvrede in de provincie groeit. Hè. Waar merkt u dat aan? Die neemt heel sterk toe, dat klopt, dat klopt inderdaad. Dat merk je aan, ja, toch aan de diverse acties die overal oppoppen, zeg maar... Uh, mensen die, die hebben ook de behoefte om daar uiting aan te geven. Er komen steeds meer mensen die daaraan uh, aan deel willen nemen. En die willen dat, en die willen dat laten, die willen dat laten weken, weten. Wij worden ook uh, via de mail, telefonisch, via Twitter, via, enfin, via alle media... worden wij uiteraard ook steeds uh, uh, gevraagd om, uh, om advies. En wat moet er nou gebeuren? En doe wat. Dat uiten gaat ook nu gebeuren, zometeen in het provinciehuis in Groningen. Wat gaat u doen? We hebben een, een, overigens in willekeurige uh, aantallen hebben wij een, een honderdtal foto's van schadesituaties uh, verzameld. Dat hebben wij uh, laten printen. Ja, we zijn een uh, vrijwilligersorganisatie, dus geld hebben we natuurlijk ook niet te veel. Dus het is een eenvoudig en we hebben daar gelukkig een sponsor voor gevonden. Maar dat gaan wij aanbieden aan uh, de commissaris van de Koning, die, ook, uh, die hier ook uh, erg betrokken is in het gebied. Hartelijk dank. Het overhandigen van het fotoboekje met de titel... Gescheurd vertrouwen bedreigd wonen... gebeurt in het provinciehuis, in het atrium. Het galmt hier een beetje, meneer Van den Berg... commissaris van de Koning. De foto's die hierin staan over de schades, dat weet u natuurlijk. U heeft ook gemerkt de afgelopen dagen... dat er ook steeds meer acties komen. Hè? Wat vindt u ervan? Ja, Groningers men uh, zijn nuchter... en uh, die uh, kijken het lang aan. Maar tegelijkertijd snapt ook iedereen wel dat we op een moment zijn gekomen... waarin nu uh, natuurlijk toch her en der gepraat wordt en gepraat moet worden... om te kijken, kunnen we met het rapport Meijer, wat uh, Nijpels van Geel... wat een pleidooi was voor herstel van vertrouwen... via maatregelen op gebied van veiligheid, leefbaarheid en werk... kunnen we ook werkelijk uh, iets tot stand brengen. U zegt praten, maar deze mensen gaan uh, bezitten. Ja, deze mensen snappen heel erg goed dat uh, uh, door duidelijk te maken in de rest van Nederland dat er echt wat aan de hand is, ze ook mee ons daarin steunen. Zolang dat vreedzaam is, en tot nog toe uh, is dat allemaal zo. En, uh, ja, het is ook het goed recht van mensen in een democratie om zich te uiten, zou ik zeggen. En daar voel ik me door gesteund, zolang die protesten vreedzaam zijn. De Groningse commissaris van de koning Max van den Berg in een bijdrage van Rienk Kamer. Zeg het maar. Vandaag met politicoloog Jasper Klapwijk. Goedemiddag, goedenavond. nogmaals. We gaan het hebben over de Wajong. De uitkering voor jongeren die arbeidsongeschikt zijn. Wat is er precies aan de hand op dit moment met die Wajong? Er is een hoorzitting geweest vandaag in de Tweede Kamer. Dus het is vanmorgen al een beetje aangekondigd wat er zou gebeuren. Ton Heerts van de FNV die heeft gezegd... wij willen eigenlijk geen herkeuringen. In ieder geval niet voordat de banen beschikbaar zijn... waar de mensen die nu in de waaijong zitten, heen kunnen. Want het sociaal akkoord van vorig jaar had behelst... dat de jongeren opnieuw gekeurd moesten worden. Ja. En de verwachting was dat toen de meesten... wel weer arbeidsgeschikt bevonden zouden worden, of niet? Een heleboel. Ja, 190.000 van de 230.000 zouden weer arbeidsgeschikt zijn... na die herkeuring. En een heel groot aantal daarvan werkt. Een aantal zou ook op zoek moeten naar een nieuwe baan. Nou, dat werk is er niet... Maar dat was er toen ook al niet. En de vraag is nu een beetje, waarom doet die FNV dit nu? Nou, omdat ze zeggen, er zijn geen banen. Dus laten we hem even wachten met die herkeuring. Ja, maar die banen waren er toen ook niet. Ja, ja, en die ja. zaten er toen ook al niet aan te komen. Dus en, waarom nu ineens? Waarom nu ineens, ja. En wat denk je? Ik kan het niet loszien van de gemeenteraadsverkiezingen. En gisteren zat Rutte bij Buitenhof. Samsom zat in nieuwsuren. Dus het is echt los op dit moment, de campagne. En mijn idee is dat het daar alles mee te maken heeft... Dus de FNV brengt de PvdA een beetje in het nauw. Die moeten kleur bekennen als het gaat om uh, de herkeuring of niet. Ja, dat is inderdaad een element. Uh, maar de PvdA kan eigenlijk ook niet zoveel doen. Hè, want uh, het kost geld om die herkeuringen uit te stellen. Er is 200 miljoen aan bezuinigingen ingeboekt. Hè, vanwege lagere uitkering. Mensen die nu wajon krijgen, krijgen driekwart kwart van het minimumloon. Maar die gaan er de bijstand toe als ze geen werk kunnen krijgen. En dat is dus Heel veel lager. Ja, ja. Dus 200 miljoen bezuinigingen. Ja, die 200 miljoen die kan de PvdA niet zomaar even vinden. Ze zitten namelijk ook nog in het kabinet met de VVD. Dus wat kan die PvdA eigenlijk? Dus er zit nog iets achter. En volgens mij heeft het te maken met een heel andere machtsstrijd op de achtergrond. Namelijk die tussen de vakbond en tussen de Rijksoverheid. De Rijksoverheid heeft gezegd van we gaan decentraliseren. Een deel van die sociale zekerheid. Dat is die participatiewet. Er zit nog veel meer in dan die wajong. Waarin de gemeenten een grotere rol krijgen. Een veel grotere rol. Ja, en die gaan veel meer bepalen. Net zoals vroeger voor de bijstand. Nou ja, wat gebeurde er he, met die bijstand? Een heleboel mensen die werden uit die bijstand in de wajong gegooid. Dat kennen we nog van he, de WAO. Zodat de, de gemeente tijdens. er vanaf was. Precies. En hele mooie cijfers kon laten zien over die bijstand. Tegelijkertijd uh, rezen de kosten de pan uit. En de overheid heeft daar nu een halt aan toegeroepen en gezegd van hé, hey, terug naar de gemeente. Want al die mensen die horen helemaal niet in de wajong, die horen eigenlijk gewoon in de bijstand te zitten. Nou ja, dat betekent voor de vakbond verslechtering van de rechten van hun werknemers, maar ook gewoon minder invloed. Ja, want die gemeenten die zijn met z'n 400. Het Rijk is er één. Dus als er gepolderd moet worden... dan heeft de vakbond gewoon echt duidelijk minder macht... op het moment dat ze moeten praten met de gemeente. Ze hebben wat vacatures dan uh, om mensen de polder in te sturen. Ja. Uh, maar, maar het is een beetje uh, onderhandelen achteraf. Hè. Dat sociaal akkoord van vorig jaar dat wordt weer een beetje uh, teruggetrokken. En dan worden weer elementen uit weggehaald, zo lijkt ja. het. Ja, het is een typisch uh, geval van uh, achteruit onderhandelen. En dat is ook best link. Want uh, zij hebben natuurlijk hun handtekening onder dat sociaal akkoord gezet. Samen met de werkgevers... En met het kabinet. Ja, je kunt niet zomaar op gemaakte afspraken terugkomen. Zeker als er geen aanleiding voor is. En de arbeidsmarkt is niet heel erg veel verslechterd of zo. Dus die banen die waren er al niet. En die komen nu ook niet. Dus dat is niet veranderd. Ze rijden ook nog eens een keer de PvdA-klem. Ja. Dus het is wel inderdaad hoogspel. Uh, een woedende Samson aan de lijn bij Ton Heerts, denk je, deze dagen? Uh, ik... Het sluit niet uit dat het van tevoren is uh, bekokstoofd. Wat maak je me nou? Maar he, Ton Heerts heeft een reputatie. Hij heeft een keer uh, ook Rutte voor het blok gezet. Die is afgereisd naar Brabant om daar met Ton Heerts... Uh, die zijn uh, telefoon gewoon niet opnam, een biertje te gaan drinken. En daar is het sociaal akkoord uitgeboren. Dus uh, dit, uh, we weten niet of dit uh, zeg maar, van tevoren nou zo bedacht is. Het kan verkeren. Dankjewel Jasper Klapwijk. Straks hebben wij nieuws over Brandon. Daar gaan de facturen...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 Nu een van onze bijzondere vakantiehuizen op ANC.com en ervaar wat echt genieten is. ANC vakantiehuizen. Probeer ondernemen in de cloud. Nu 30 dagen gratis. Kijk op exactonline.nl. Wanneer ontvangt u AOW-jaaropgave? <totstuken> jaaropgave? Het zal wel aan het eind van het jaar zijn, denk ik. Zeker weten? Ik weet het absoluut niet zeker.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 Zo mevrouwtje, hij is klaar hoor. Kijk eens, twee nieuwe spoilers, sportstuurtje en extra brede bandjes. Ik kwam alleen voor een APK. Ja? Tja, betalen waar u wel om heeft gevraagd. Dat is wat u wilt als ondernemer. Stap voor 21 januari over naar Esprit Telecom... en bespaar tot 15% op uw zakelijke welkosten. Kijk hoe het werkt op EspritTelecom.nl Dit is Radio 1... Hoogtijd voor het NOS finaal met Dorald Megens. Boekenketen Polare zit in de problemen. De leverancier levert geen boeken meer... omdat Polare een betalingsachterstand zou hebben. Moederbedrijf van Polare zegt dat er wordt gezocht naar een oplossing. En als die er niet komt, betekent dat het einde van de winkelketen. De Friese GGD dringt aan op landelijk onderzoek... naar dioxine in eieren van hobbyboeren. Onlangs werden in Harlingen hoge dioxinewaarden gevonden... in de kippen van 13 gezinnen. Uit vervolgonderzoek blijkt dat het mogelijk om een landelijk probleem gaat. Homoseksuele relaties zijn vanaf nu strafbaar in Nigeria. President Goodluck Jonathan heeft een wet ondertekend die dit mogelijk maakt. En ook is het strafbaar om lid te zijn van een beweging die opkomt voor homorechten. Overtreders riskeren in Nigeria 14 jaar celstraf. En Clarence Seedorf treedt per direct in dienst als trainer van AC Milan, meldt tenminste Voetbal International. Seedorf speelde van 2002 tot 2012 voor AC Milan. De club van Nigel de Jong en Urbi Emanuelsson zetten vandaag trainer Massimiliano Allegri op straat. En dat zijn de hoofdpunten. Tijd voor het weer met Gerrit Hiemstra. Ja, het is helder en ook vanavond houden we opklaringen. Er is weinig wind, er zou een enkele mistbank kunnen ontstaan.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 En de temperatuur komt uit op een graad of 6. De wind waait morgen uit zuid tot zuidoosten, is zwak tot matig. In de middag draait de wind in zuidwest-Nederland naar zuidwest tot west. En na morgen blijft het wisselvallig met veel bewolking. Af en toe wat regen en het blijft ook aan de zachte kant. Informatie. Erwin de, Hart. de dagelijkse files lossen nu snel op. staat nog geen 40 kilometer alles bij elkaar. Dit zijn de files met de meeste vertraging. Allereerst op de A10 ring Amsterdam-Zuid richting Den Haag. Tussen Watergraafsmeer en Oud-Zuid 5 kilometer file. De weg is daar weer vrij na een ongeluk. Op de A13 Den Haag richting Rotterdam 6 kilometer file. Tussen Delft-Noord en de afrit Berkel en Roderijs. A27 Almere richting Gorkum. Tussen Hilversum en Utrecht-Noord 6 kilometer file. Ook daar is de weg weer vrij na een ongeluk. De laatste op de A28, Amersfoort richting Utrecht, tussen Afrit en Dolder en Knopentrein, zweert 6 kilometer. Dit is de dag. Met Jeroen Snel. De moeder van de toen 18-jarige Brandon bracht een paar jaar geleden... in het tv-programma De Vijfde Dag het afschuwelijke verhaal van haar zoon naar buiten. Vandaag is er weer nieuws. Moeder Petra, Van Inge en advocaat Sophie Visser zijn hier in de studio. Net als oudere dochter Rudy Westendorp, hij ziet ons ouder worden. Ouder dan 100 zelfs, maar hoe gaan we die periode tegemoet? En nog aan tafel collega Margje Fixen en commentator Jasper Klapwijk. Ja, Brendan kennen we nog van zo'n drie jaar geleden... de toen 18-jarige jongen die drie jaar lang vastgebonden leefde... aan de muur van zijn kamer op Serenlo, een instelling in Ermelo... voor verstandelijk beperkte. Laten we heel even luisteren. Nou, er zit een beugel aan de muur. Daar zit een touw aan vast. Daar zit weer een tuigje aan vast. En daar zit hij in. Vastgebonden met een riem aan een stalen stang aan de muur. Anderhalve meter bewegingsruimte. Tenminste als er ook anderen in zijn kamer zijn. Ook is hij al die tijd niet buiten geweest. Brandon. De Brandon. jongen van 18 zit al drie jaar in een instelling voor verstandelijk gehandicapten in Ermelo. De kamer was onder de indruk en dus een spoeddebat. Hoe kan het zo ver komen in een beschaafd land als Nederland? Ja, welkom aan tafel, Peter van Ingen, Nogmaals, de moeder van Brandon en Sophie Visser, advocaat. Nog even voor de mensen die net inschakelen. Hoe is het met Brandon op dit moment? Het gaat hartstikke goed met hem. Hij, uh, hij doet eigenlijk alles wat het normaal mens ook doet. Werken, koken, uh, schoonmaken. Ja, de, de, het fragment van toen en de beelden die we ons herinneren... Uh, kwamen toen uit Ermelo. Ja. Uh, waar woont hij nu? Hij woont nu in Sliedrecht. En is dat ook in een instelling? Ook in een instelling, ja. En hoe kan het dat het dan daar wel goed gaat? Ja, de aanpak die ze daar hebben is gewoon heel anders. Uh, als je iets verkeerds doet, wordt er niet gestraft. Maar de, hij wordt aangesproken op zijn gedrag. En uh, ze, zeggen, ze leggen hem ook uit waarom het fout is. En dat helpt? En Ja, daarna gaan ze meteen weer met hun activiteit verder. Want uh, bij Serenlo en Ermelo zeiden ze destijds... ja, we kunnen helemaal niks met hem. We hebben meerdere mensen nodig om hem in bedwang te houden. Daarom dat tuigje aan de muur. Ja. Hoe, ja, hoe kan het dan toch dat dat nu niet meer nodig is? Ja, dat zeg ik. De aanpak die ze hier hebben is heel anders. Ja. Of Sophie Visser, voor u als advocaat... Uh, kunnen we misschien toch wel concluderen... dat dat tuigje destijds niet nodig was? Zeker. De, het... De vrijheidsbeperking die, die met die Zweedse band met het tuig aan de muur... het is een enorme vrijheidsbeperking. En de situatie nu laat zien dat er een alternatief was. En als er drie jaar lang zo'n ingrijpend middel gebruikt wordt... moet continu getoetst worden. Is dit nog nodig? Heeft dit het, het gewenste effect? En zo'n vrijheidsbeperking kan zijn om een uh, situatie te doorbreken... maar het kan niet als uh, de normale situatie aangenomen worden. Want zit hij nu nooit meer in zo'n tuigje? Nee. Nooit meer. Hm. Maar hoeveel mensen zijn er nu, staan er nu rondom hem? Want dat is natuurlijk vaak het punt. Twee mensen. Ja. En dat, hoeveel waren dat er toen? Uh, zeker vijf. Ja. Die nodig waren ja. om hem te fixeren, zoals ja. we dat dan noemen. Ja. ja. U, u zegt net, mevrouw Visser, als je hem dan al vastbindt... dan moet je toch in die drie jaar die volgden... Uh, regelmatig weer updaten van hoe is de situatie nu. Is dat destijds dan niet gebeurd bij Serenlo en Ermelo? Dat is onvoldoende gebeurd. In het dossier um, lezen we ook over periodes waarin er geen of weinig incidenten waren. En toch is, er, is dat geen aanleiding geweest om de, om de vrijheidsbeperking uh, te laten afnemen. Dus om, om alternatieven te proberen. Ook is het zo dat de moeder van Brandon onvoldoende uh, is betrokken in, in wat er gebeurde. En er is onvoldoende overleg geweest. Er zijn ook uh, contracten. Ja, er is een contract en het zorgplan maakt daar onderdeel van uit. En dat zorgplan, daar heeft de moeder van, Inge, de moeder van Brandon van Inge... de laatste jaren niet, het heeft ze niet ondertekend. Nee. Wat zijn de gevolgen voor Brandon zelf geweest? Kunt u ja. dat drie jaar later nu zeggen? Ja, hij, is, uh, uh, hij had uh, overgewicht en uh, uh, verdraaiingen aan zijn arm. Uh, slechtziend. Allemaal vanwege uh, die beperking in dat tuigje. Ja. Nu zit u hier met een reden vandaag. Ja. Want wat gaat u doen? Uh, we gaan de instellingen aanklagen. Serenlo en Ermelo gaat u aanklagen. Ja. En wat is de aanklacht dan, Sophie Visser? En we hebben de instellingen inmiddels aansprakelijk gesteld... voor het medisch onzorgvuldig handelen. We hebben het dossier opgevraagd... en ook uh, met verschillende dokters gesproken... en met getuigen gesproken. En we hebben getoetst en... Um, de, de, Brandon is als een, als een dier behandeld. Dat blijkt uit dat dossier. Wat dat blijkt opgevraagd? uit het dossier, dat klopt. In het dossier staat ook, de behandelend artsen zeggen, schrijven ook in dat dossier in 2009, wij houden hem in een kooitje en hij wordt steeds meer een kooitjesdier. Het, ze waren bewust van het effect dat het had. Hm. Dus het is uh, medisch onzorgvuldig, zoals die behandeling is voortgezet, die drie jaar. Het was niet nodig. En het is onvoldoende met de moeder van Brandon overlegd. En dat dossier dat is bewijs genoeg om Serenlo uh, inderdaad aansprakelijk te stellen? Dat klopt. Nu is het drie jaar geleden. Barsen. Waarom nu? Wij hebben een, uh, en we hebben het dossier opgevraagd en onderzoek gedaan. En uh, veel gesproken dus met getuigen en met de moeder. En uh, dat onderzoek is nu afgerond, en, en dit is nu onze conclusie. Ja. En, en, en nu, nu gaat u naar de rechter of probeert u eerst bij Serenlo aan te kloppen... van wij willen een schadevergoeding? Uh... Wij hebben Serenlo aansprakelijk gesteld. En uh, de aansprakelijkheidsverzekeraar van de instelling... zal uh, vermoedelijk contact opnemen en een standpunt innemen. Want die wil ook hun eigen onderzoek doen natuurlijk. Natuurlijk, dus ze zullen of aansprakelijkheid erkennen... en dan zal de volgende hobbel zijn dat we het over de schade gaan hebben. Wat, wat voor schade heeft het veroorzaakt of ze zullen aansprakelijkheid afwijzen... en dan zullen wij naar de rechter gaan. Rudy Wessendorp, voor u als uh, ouderenarts, mag ik dat zo zeggen... Uh, hoe, hoe luistert u naar zo'n verhaal? Hey, hebben ze een punt, maken ze een kans... om inderdaad uiteindelijk een schadevergoeding te vragen? Als ik het zo hoor, denk ik dat er uh, twee dingen... en ik, wat ik uh, heel plezier vind aan het gesprek... is dat, uh, dat er een onderscheid gemaakt wordt in... in ja, laten we zeggen, de, de, er moet iemand hangen... Wat absoluut heel belangrijk is... en dat is in de hele... dit hele brendende geschiedenis... als ik het zo mag zeggen... dat het op een... Ja, het opent onze ogen... En dat is denk ik ook het punt. Maar mensen goed, dat je die toen ook al. Ja, ja, ja letterlijk hadden. en figuurlijk. En kijk, er is die, die, die, die Zweedse banden die, die komen we op meerdere plekken op in, in Nederland tegen. Want er worden ook nog heel veel mensen van oudere leeftijd... die dementerend zijn, laten we zeggen, gevangen gehouden. Op die manier. En het is heel goed dat we erover spreken. En ik kan me heel goed begrijpen dat de familie zegt achteraf... ja, maar er is toch iets verkeerd gegaan. En ik denk dat de instelling dat eigenlijk ook zou Moeten zeggen. Nu ook de dat gevolgen dat daar, zichtbaar zijn geworden. En dat daar dan over gesproken wordt over een schadevergoeding... in wat voor zin dan ook. Dus dat die familie dat aangeeft, dat lijkt me heel redelijk. Mevrouw Van Inge, heeft Serenlo instelling ooit uh, excuses gemaakt in uw richting? Uh, niet dat ik weet. Ook niet naar de televisieuitzending bij de Vijfde Dag? <kuggen> nee. Ja, dat is eigenlijk wel de eerste schadeloosstelling ja. die je als instelling Misschien moet Misschien voorkom je dan vind... wel een heel proces... wat er nu dreigt aan te komen. Ja. En, en dat staat eigenlijk in... dat staat in eigenlijk alle regels... met normale omgang tussen mensen. Gewoon ook als wij met elkaar een conflict hebben... Dus als je iets u dat verkeerd hebt gedaan. Heeft tekort, is tekort geschoten? Het is tekort geschoten en het is dom. Sophie Visser, voor u als advocaat... Ja. heeft u enig idee of er meerdere uh, zaken zijn als Brandon? Of is hij uniek... Er worden helaas meer fouten gemaakt uh, in instellingen. En uh, Brandon behoort tot een zeer kwetsbare groep van patiënten... Ja. die niet voor zichzelf kan opkomen. Dus er zijn zeker meer, uh, meer zaken zoals deze. Dat, dat maakt deze groep uh, kwetsbaar. En wij hopen dan ook, en dat is ook zeker de insteek van de moeder van Brandon. Het is het belang van Brandon, maar het andere. is zeker ook het grotere ja. belang... Om, ja. om aandacht hiervoor te krijgen en om ja. Uh, ja, patiënten in gelijke, gelijke situaties... de ogen te openen en uh, nou, kritisch te, te blijven met z'n allen. Ja. Dit, dit, dit ziet eruit dat het een rechtszaak wordt... Weet, dat, dat, dat, niet, dat, ik, ik, dat, dat is wat ik, nou net, wat ik net even vertelde met mijn interruptie. Ik bedoel, als ik het de familie hoor en ze zitten naast mij en ze zien er heel vriendelijk en he, helemaal niet haatdragend uit. En ik ook de advocaat zeg: wij willen dit ja, niet. Die goed, excuses die, die maar hoe Sierra niet... nu gaat reageren als we al geen excuses nou, okay. maken, dan verwacht ik hier ook niet veel bijzonders. Of zit ik ernaast, mevrouw Visser? Uh, het, het gaat om genoegdoening. En er zijn verschillende vormen van genoegdoening. Ja, er is ach, inderdaad. Uh, het, er zijn de excuses, er zijn de antwoorden... want er zijn ook nog steeds vragen over Maar zijn excuses voor u voldoende op dit moment, mevrouw Van Ingen? Voor mij wel. Als, als Sfeer en vandaag ja. vandaag of morgen excuses maakt... Is, ja. is voor u de kous af? Dat is, het is voor mij voldoende. Alleen, Dan hoeft er geen wil... financiële schadeloofstelling te komen, een vergoeding. Nee, voor, voor mij ja, niet. Klopt dat, maar... mevrouw Visser? Laten we niet te veel op de zaak nee, vooruit. Dat de, het, het belangrijkste is, is dat, er, dat er onderzocht wordt of er fouten waren gemaakt. Dat hebben we nu gedaan, dat is de eerste stap... Excuses zouden, ja, zouden vermoedelijk rust geven. Maar als er aansprakelijkheid is en daar is schade... het gevolg van, van, de, dat, van die medisch onzorgvuldige handelingen... dan moet daar een compensatie uh, tegenover staan. Nog één punt dan. Noemt dus één punt als het gaat om schade. Wat is duidelijk ja, waar Brandon nu onder leidt... door die periode toen in Cerenlo... Het was een, een kwetsbare leeftijd van 15 tot 18 jaar... Waar, waarin uh, mensen zich ontwikkelen. Die ontwikkeling uh, die heeft Brandon niet kunnen maken... maar die is ook uh, bruut verstoord hierdoor. Uh, zijn uh, fysiek, zijn uh, rug hij heeft rugklachten. Die zijn, zijn rug is krom gegroeid... omdat hij drie jaar in die onnatuurlijke houding zat. Hij heeft zijn armen verschillende keren gebroken uh, door verdraaiing. Dus er zijn de lichamelijke gevolgen, maar zeker ook de mentale gevolgen. Goed, nou we blijven de zaak volgen. En dank voor uw toelichting, Peter aan van Inge en Sophie Visser. Er moet een landelijk onderzoek komen naar de hoeveelheid dioxine... in de kippen eieren van hobbyboeren. U hoorde het al net in het nieuws van half zeven. Dat zegt de GGD ook in Friesland. Aanleiding is de ontdekking van een hoge concentratie... van deze kankerverwekkende stof in de eieren van kippen... van een aantal gezinnen in Harlingen. Frans Duim van de GGD in Friesland, goede avond. Goede ja, U heeft extra onderzoek laten doen. En wat zijn uw conclusies? De conclusies zijn dat in vier van de uh, zes onderzocht uh, uh, eiermonsters van verschillende adressen... dat er te veel dioxine zit. En te veel betekent dan dat je ze niet mag verkopen. Het betekent niet per se dat je ze niet moet eten... of dat het heel gevaarlijk is om ze te eten. Want dat hangt er erg vanaf wat je verder nog meer eet. Ja, maar als ik een eitje eet op zondagochtend met twee boterhammetjes... hoe gevaarlijk is dat dan, een ei met dioxine? Uh, als een ei uit de supermarkt komt... dan bevat het uh, helemaal geen, uh, of vrijwel geen dioxine, dan is het geen probleem. Als het eitje komt van iemand... die zijn kippenvrij in de tuin laat lopen... Uh, en u eet daar een keer een eitje van... dan kan het ook helemaal geen kwaad. Geldt dat voor alle uh, beroeps, uh, beroepsgroepen... voor alle mensen uh, in, in Nederland... vrouwen, mannen, jong, oud... Kunnen we daar onderscheid in maken? Uh, wij geven het advies dat de kinderen en de mensen die nog kinderen willen krijgen... Uh, als zij kippen in de tuin hebben lopen, daar beter niet te veel eieren van kunnen eten. Omdat uh, de kinderen uh, ook via hun ouders daar gevoelig voor kunnen zijn. En uh, uh, dat betekent uh, ja, dat ook daar alleen maar een heel vaag advies gegeven kan worden... omdat het ook voor hen afhangt wat ze verder eten... dus uit welke bronnen ze nog meer dioxine binnenkrijgen. Dat is wat vaag, maar wat ik bedoel... dat is dat een gezin waarvan ze zeggen... we willen eigenlijk elke week paling eten... en we willen elke week spek op een boterham met boter... en we willen mm -hmm. veel kaas eten. Die krijgen al zoveel dioxine binnen... Mm -hmm. dat ze met die eieren voor hun kinderen heel voorzichtig moeten zijn. Of moeten kunnen zijn, dat mogen ze zelf weten. Uh, als het iemand is die zegt ik eet vegetarisch en ik eet geen boter en uh, geen kaas... Uh, dan ligt het heel anders. Dan kan je van die eieren rustig een flink aantal eten... bijvoorbeeld elke dag één. U bent van de GGD in Friesland. Heeft u enig idee hoe het landelijk ligt... met uh, hobbyboeren en dioxine in de eieren? Ja, we hebben een, uh, beperkte gegevens daarover, maar alle gegevens die we hebben wijzen erop dat dit een probleem is dat overal in het land bestaat en zelfs ook in andere landen eigenlijk precies hetzelfde is. En als ik nu morgen een ei koop bij de hobbyboer, uh, bevat dat dan wel of geen dioxine? Dat valt van tevoren niet te zeggen. Want die eieren van die hobbyboeren worden nooit onderzocht. Ja. Niet door de boer zelf, maar ook niet door de keuringsdienst of een andere instantie. Uh, de eieren van de grote boeren, die meer dan 200 kippen houden... die worden heel regelmatig onderzocht. En daarvan is dus uh, garantie dat ze uh, geen serieuze hoeveelheden dioxines bevatten. Goed, Frans Duim van de GGD in Friesland. Hartelijk dank. Ja, graag gedaan. Professor Rudy Wessendorp, uh, u bent hier vanwege uw boek... dat afgelopen donderdag uh, uitkwam. U bent professor oudere geneeskunde... en uw boek dat heet Oud worden zonder het te zijn. Voordat ik u uh, verder ondervraag... eerst even naar verslaggever Reinoud Meijer. Hij ging de straat op om te vragen hoe oud de mensen zelf willen worden. Ik ben 82 en uh, ik zou zeggen nog 10 jaar, Dat is mooi genoeg. Hoe oud zou u willen worden? Uh, 85. 85, ik noem maar wat. Nou ja, rond de 90 lijkt mij wel mooi. 78. Nou, dan zou ik best wel 94 willen worden. Rond de 90 of zo. Uh, ja, ik vind 104 genoeg. Ja, hoe oud willen we eigenlijk zelf worden, Mag je fixen? Ja, ik vind 85 wel mooi inderdaad. En als het dan zover is? Uh, ja, hallo, dat ligt eraan hoe ik me voel, hè? Ja. Jasper uh, Klapweek, hoe oud wil jij worden? En nou, in ieder geval ouder dan 80. Dan zou ik nu ongeveer op de helft zijn, dus uh, dat vind ik wat vroeg. Sophie Visser? Ja, 85. Petra van Inge? Ik hou ook ongeveer. Rudy Westendorp. Ja, ik vind het allemaal een beetje sobere schattingen. Want kijk, ik ben 54 nu. En als ik denk van nou, ik wil nog niet op de helft zijn... dan moet ik 108 worden. Nou, stel nou hè, dat we 135 jaar oud zouden kunnen worden. Uh, hoe reageren mensen dan? 100? Hoeveel? 135? Nee, 100, nee joh. Nog geen 100. Zijn. Vreselijk. Nee. Nee? Nee. <laughs> ik hoop het niet. Wat moet je dan? De hele dag stilzitten? Nou ja, ik, ik zou helemaal gek worden. Geen zin. Is te veel, is te veel. Dan moet u dus nog 60 jaar. Ja, dus uh, moeten u niet aan denken. De druk die op de maatschappij legt. Nee dat, nee, dat wil je niet. Nee, dat zou voor mij niet zijn. Nee, nee, nee, nee echt niet. Rudy Wessendorp, 100 is wel de magische grens. Als je dan hebt over 135, ja, nee, nee, nee. Dat willen we niet. Hoe kan dat toch? Ja, mensen die zitten helemaal vast in het oude denken. Uh, op een gegeven moment... Uh ja meer van hetzelfde, dat helpt niet om je problemen op te lossen. Dat hebben we vaker gezien, dat hebben we vanmiddag of uh, vanavond ook al over gesproken. En als je maar blijft denken dat het allemaal zo ellendig is... aan het einde van het leven, ja, dan op een gegeven moment denk je... Van, ja, maar dat wil ik dus allemaal niet. Maar het is soms ook ellendig als je dat om je heen zo. kijkt... in je eigen sociale kring, als mensen op hoge nee. leeftijd... Uh, alle beperkingen hebben, ja, ziekte En weet u hoe ellendig het af en toe op 50-jarige leeftijd kan zijn? Ja, maar ouder worden betekent ook krakkemikker geworden. Dat is toch een feit? Ja, maar... Het, Telkens wat er terugkomt, en dat is eigenlijk het probleem. Wij hebben een oordeel. Wij zijn geen ervaringsdeskundigen. Ik kijk even hier rond de tafel. We zijn allemaal gewoon jong. Laten we daar nou eerlijk over zijn. We zijn. Uh... 30, 40, 50. Dus het echte oud worden moet allemaal nog beginnen. En oh, we de 30 allemaal... moet ik hier nog aantreffen. Maar, uh, <laughs> maar we, moeten, we hebben allemaal een oordeel van... ja, maar zo gaat het eruit zien als je oud bent. Nou, en daarom zeggen wij van... Hé, verrek, dat wil ik niet. Maar gaat het er anders uitzien dan? Nee, maar het belangrijkste is... is als je dat dan wilt weten... waarom vraag je dan niet aan oude mensen? En het eerste, de eerste uh, de reactie was van de man van 82. En wat zegt hij? Nou, ik wil nog wel 10 jaar. Dus hij gaat naar de 92 ga je bij 85-jarige me mensen vragen... die geven 1, gemiddeld een 8 voor het leven. Laten we dat even vaststellen. Dat is dus inclusief de mensen die in het verzorgings- en verpleeghuis wonen. En als je die mensen van 85 vraagt... zeggen die gemiddeld, geef nog maar een paar jaartjes. Dus je hebt... Wij hebben een oordeel over iets waar wij geen oordeel over moeten hebben. En als je wilt laten informeren, laat je dan door oudere mensen informeren. Ja, goed, en de regel dat is vraagt dat Het is vaak een hele grote persoonlijke actie van onszelf. Maar het is eigenlijk de hele samenleving, die nog totaal anders is ingericht. He, dat je eigenlijk we alleen maar de verhalen van die 40-jarigen laten vertellen. En, ik, dit is geen nou, en we horen de dramaverhalen vaak uit ja, ja. verzorgingshuizen. De, daar de zijn, we allemaal, daar zijn we toch heel sterk in om allemaal van die drama... om te zwelgen in het verdriet en ja, maar in de eenzaamheid. Die verhalen zijn wel reëel, die zijn niet overdreven. Eenzaamheid is een... Neem eenzaamheid. Nou, eenzaamheid op groot hoge probleem. leeftijd is een groot probleem. Ja. Dat zou ik niet ontkennen. Maar er is vrijwel evenveel eenzaamheid op 50-jarige leeftijd. En er is vrijwel evenveel eenzaamheid, ook ernstige eenzaamheid op jonge leeftijd. En dan denk ik: van waarom wordt dan dus die eenzaamheid en die veroudering en oud mensen? En dat wil je toch allemaal niet? Dat wordt allemaal als een soort, een soort kauwgom aan elkaar gemaakt. En dan kijken wij dan tegenaan. En dan zijn we al 40, 50 jaar. En dan zeggen we: ja, maar dat wil ik toch allemaal niet. Oud worden zonder oud te zijn. Zonder het te zijn, schrijft u. Ik heb het boek even doorgelezen. Het mooiste voorbeeld vond ik van de Concorde. Prachtig vliegtuig. Ik ben een beetje vliegtuiggek. Ja. En die stortte natuurlijk dramatisch genoeg neer ja. bij Parijs op een hotel. Toen is uiteindelijk de oorzaak ontdekt... van een klapband die tegen een brandstoftank sloeg. Ja, de klopt. oorzaak zou verholpen kunnen worden. Maar toch is de Concorde voorgoed uit de lucht gehaald. Is dat een beetje het stigma ook voor de ouderen... Dat dat dat niet om te turnen is, blijkbaar. Het, uh, het verhaal van de Concorde geeft, is eigenlijk nog wel iets leuker... want uh, dat lijkt dan eigenlijk een onoplosbaar probleem... maar de Concorde is toch uiteindelijk weer de lucht in gegaan, want... Ze hebben ontdekt waar het probleem zat. Dat Die, die brandstoftank die, die, die was te, te breekbaar. Die hebben ze helemaal van binnen bekleed. En Concorde heeft twee jaar nog gevlogen. Maar het was het feit dat niemand er meer in durfde. Kvaart terwijl de geschiet. Concorde eigenlijk veiliger was dan ooit tevoren... dat, me, dat ze ermee zijn opgehouden. En, en aan dat de Concorde is... hebben wij een mentaliteitsverandering nodig. En hadden. wij moeten anders gaan denken over die ouderdom. Als we daar vrolijk over worden, wordt het vast een heel stuk mooier. Rudy Westnoorp, dank u wel. Net als Petra van Inge en Sophie Visser en Jasper Klapwijk en Paul van Geest. En natuurlijk Margje Fixen. Straks in Kunststof, Huipstam die een boek met eetfabels heeft geschreven. En wij, wij zijn er morgen weer. Graag tot dan. Dit is 13 januari 2014. Dit is de dag van Diederik. In Melbourne is de Australian Open begonnen. Het tennistoernooi wordt traditioneel geopend met de uitschakeling van alle Nederlanders. Favorieten voor de eindzegen zijn Rafael Nadal en Novak Djokovic die vanaf de finale pas in actie komen. De Europese Centrale Bank heeft een nieuw biljet van 10 euro gepresenteerd. Belangrijkste aanpassing is het rode cijfer 10 dat vanwege de inflatie vervangen is door 9,85737. Mensen die in Almere wonen moeten zelf gaan betalen voor hun woning. Dat staat in een nieuw wetsvoorstel van het kabinet. De maatregel is bedoeld om mensen ervan bewust te maken dat wonen in Almere geld kost. In Zurich wordt rond dit moment de winnaar van de Gouden Bal bekendgemaakt. De prijs voor de wereldvoetballer van het jaar. De winnaar wordt elk jaar gekozen door vrienden en familie van Lionel Messi. Dit was de dag van Diederik. Goedenavond. Als we allemaal één uurtje per dag met wetenschap bezig kunnen zijn, dan ben ik er gelukkig